Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twee terreurverdachten die vorige week werden opgepakt in Brussel... hadden concrete plannen voor een aanslag op Oudejaarsavond. Dat zou blijken uit een martelaarsbrief die is gevonden in het huis van een van de mannen. Ze werden samen met vier anderen opgepakt bij huiszoekingen in onder meer Molenbeek en Anderlecht. Ze zouden van plan zijn geweest met oudjaar agenten en militairen aan te vallen op de Grote Markt in Brussel. In de brief schrijft een van hen dat hij martelaar wordt en rechtvaardigt hij de aanslag.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 Supermarktketen Jumbo schrapt 190 banen op het hoofdkantoor in Veghel. Volgens het bedrijf is de reorganisatie nodig om efficiënt te kunnen werken. Jumbo gaat meer administratief werk uitbesteden en het servicekantoor in Amersfoort gaat dicht. Tegenover het banenverlies op het hoofdkantoor staat dat het aantal winkels van Jumbo groeit. En daardoor heeft de keten dit jaar ongeveer 500 nieuwe winkelmedewerkers nodig. De Amerikaanse overheid en de milieudienst EPA slepen Volkswagen voor de rechter. In hun aanklacht stellen ze dat de autofabrikant op illegale wijze... de uitstoot van bijna 600.000 dieselauto's in de VS heeft gemanipuleerd. Waarschijnlijk eist de overheid miljarden dollars van Volkswagen... voor het gesjoemel met dieselmotoren. Het weer vanuit het zuidwesten trekt een regengebied over het land... met in het noorden kans op IJssel. Het KNMI heeft daarvoor code oranje afgegeven. Minima vannacht rond 5 graden. Alleen in het noorden blijft het vriezen. De ijzel kan daar aanhouden tot en met morgenochtend. Daarna trekt de neerslag weg, maar het blijft bewolkt. Het wordt dan min 2 graden in Groningen tot plus 8 in Zeeland. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files.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 Goedenavond natuurlijk. Maandag, de klok. Wij staan 21 uur bijna drie. En de hoogste tijd voor CFM Cinema. Een programma met filmmuziek en nog veel meer. Samengesteld en gepresenteerd door Auken Beuving. En natuurlijk hebben we een nieuwe hit van de maand. Twee leuke melodietjes onder reclames. En heel veel filmmuziek. Ja, de om te beginnen. En dat doen we met een hele mooie... De hit van de maand is deze keer uh, uh, GoFuck, een Nederlandse zangeres. Uh, die, zingt een, die heeft in april een uh, CD uitgebracht, Fifty Shades of Black... En daar de titelsong van, de hit van de maand. While it's you, while you're ready to die, say a little prayer on your last goodbye. Kovax uh, studeerde aan de Rock City Institute in Eindhoven en ja 2014 al op verschillende festivals gestaan. Onder andere North Sea Jazz, Lowlands en uh, dit is een uh, cd'tje dat in april is uitgekomen en uitermate de, de moeite waard zou ik zeggen. Uh, we draaien altijd twee reclame muziekjes en je kan de tv niet aanzetten of er komen reclames voor vakanties voorbij. En dit is de, wat de, de melodie die onder Tui zit. Muziek van de Piano Guys, een clubje wat heel veel YouTube-filmpjes gemaakt heeft. Als je het mooi vindt, moet je maar eens kijken. Dat is heel veel. Sommige filmpjes zijn meer dan 40 miljoen keer bekeken. Dat is toch wat, hè? Five Secrets heet het nummer officieel. Het komt van een CDje, de Piano Guys, een cd 2012. En ook deze track staat ongetwijfeld op YouTube. Uh, wat ook een aardig nummer is, dat is van uh, Nena Sherry Woman. Dacht dat het Miss Itam reclame kwam. Nena Sherry. Muziek die onder je hout kruipt, zogezegd, van Nene Sherry Woman. Prachtig nummer, heel mooi. En ik vind het ook leuk om wel eens filmmuziek te draaien... door andere uitvoerenden. En dat heb ik vorige week gedaan met een uh, uh, hele bekende zanger... Uh, uh, die allerlei mooie uitvoeringen van uh, uh, ja, filmmuziek uh, had gegeven... Andrea Bostelli. En ik heb deze keer een CD uit de kost getrokken van Brian Wilson. Die heeft ooit eens een Disney-cd gemaakt in 2011... Met allemaal Disney songs. En om die, ja, die beach, boy, beach boy sound ook een beetje in de Disney te krijgen. En of je daar gelukt, in gelukt is, dan moet je zelf maar beoordelen. The Colors of the Wind from uh, Pocahontas. Thing you can claim, but I know every rock and tree. In kan je niet staan, wordt wel eens gezegd. Dus ik doe er nog even deze CD. In The Key of Disney CD 2011. Muziek uit allerlei Disney-films. En daar kan je natuurlijk niet over om deze heen. Can you feel the love tonight at The Lion King? Ik heb hier het lijstje voor me liggen van de Golden Globe Awards... voor de, de beste film uh, en Amerikaanse televisie voor 2015. Ik zie daar Brian Wilson opstaan op het lijstje... de Best Original Song uh, categorie. En Brian Wilson en Scott Bennett staan daarop... genomineerd voor het nummer One Kind of Love... uit de film Love and Mercy. En wie er ook op staat, dat is onder andere Sam Smith... Writing on the Wall uit de Spectre... en ook... Ellie Goulding met uh, Love Me Like You Do zie ik. Nou, laat die maar eens draaien. Ellie Goulding en Sam Smit, doe ik achter elkaar.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 Every inch of your skin is a hole We hangen meteen, Riding on the Wall, uit het spectro van SEMS, net erachteraan. I've been here before. And I always get away But with you I'm feeling something That makes me want Sam Smith, Writings on the Wall uit Spectre. Ja, aanstaande donderdag is het zover. Dan is eindelijk de, in Nederland de première van The de hate, de Hateful Eight, een film van Quentin Tarantino. Muziek gecomponeerd door Ennio Morricone. Ik dacht dat ik vorige week of de week daarvoor de muziek van hem gedraaid had. Ik moet er toen bij zeggen dat het me wat tegenviel. Het was niet zo'n. Uh, klanken die je eigenlijk in herinnering hebt van hem. Maar misschien als je de beelden van de film ziet dat de muziek dan ook beter blijft hangen. Vandaar dat ik toch kies voor een nummertje uit die film. En dat is van de White Stripes Apple Blossom. Hey, little apple blossom what, you tell your troubles to. They don't really care for you Come and tell me what you're thinking Cause just when the boat is sinking A little light is blinking And I will come and rescue you Lots of girls walk around in tears But that's not for you Tell your troubles too. Come and sit with me and talk a while. Let me Stripes. En dat wat, uh, zit allemaal in de film The Hateful Eight. Een film die een western die uh, eigenlijk gaat over een aantal mensen... die op een berg past, vastzitten. Allemaal bijzondere figuren natuurlijk. Eens even kijken wat we hierachter zullen zetten. Uh, daar zitten we ook iets achter uit de film van Quentin Tarantino. De, de film From Dusk Till Dawn. Een oudje, 1996. En daar zit ook een prachtig nummer in. After the Dark, Tito en Tarantula. Tarantula. Ja, de film From Dusk Till Dawn, daar speelt Quentin Tarantino een rol in. De film is geregisseerd door Robert Rodriguez. En dit is een uh, nummertje van, uh, van Tito en Tarantuela, uh, After Dark, wat ook op YouTube staat. En het is echt een, een nachtclubopname die zeer de moeite waard is, zou ik uh, iedereen kunnen aanraden. Uh, en wat ook een nachtclubopname is die zeer de moeite waard is, is Love is the Drug, gezongen door Carla Aguino en Oscar Isaac uit de film Sucker Punch.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 Yeah. voor me liggen van uh, de, zeg maar, de, de, de Golden Globe Awards en uh, de, voor de films die genomineerd zijn voor de Best Original Score er zijn onder andere Carter Burwell voor de film Carol Alexandre Despla voor de Dennis Girl dat zal ik in twee uur draaien Ennio Morricone voor de Hateful Eight Daniel Pemberton voor Steve Jobs en Ruizzi, Sakamoto en Alfa Noto voor The Revenant. Nou, uh, Alexander Despla die komt in tweede uur. En Ennio Morricone heb ik al een keer gedraaid. Maar ik draai natuurlijk nog graag wat westerne muziek van Ennio Morricone. Daar komen er een aantal achter elkaar. A Professional Gun heet dit nummer. Vervolgens is de Ballot of the Alamo is natuurlijk voor A Few Dollars More. En Aldous Mix van Ennio Morricone. Je hebt geluisterd naar het eerste uur van CFM Cinema. Mijn naam is Auke Beuving en we gaan natuurlijk het tweede uur gewoon lekker verder met filmmuziek. En dan zijn op de rol Happy Feet. Een fantastische Engelse tv-film die in december uitgezonden is. Peter and Wendy. Inside Out. Star Wars The Force Awakes. Sander de Dennis Girl en uh, We. Ik hoop dat je twee uur er ook weer bij bent. Meer instrumentaal. Ik zie dat hij er al op zit. Ik had dacht dat ik nog een paar minuten had staan. En dan doen we nog een klein stukje van Johnny Gitter. Dus na het klok van tien bijzondere films. Actuele films. See you.